Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. Wopke Hoekstra is voorlopig nog geen eurocommissaris. Hij is in de running om de baan van Frans Timmermans over te nemen had gisteren een sollicitatiegesprek met mensen van het Europees Parlement. Maar die zijn nog niet tevreden. Er komt nog een nieuwe ronde vragen. En dus hoort Hoekstra vandaag niet meer over wie het woord. vertelt verslaggever Kiesja Hekster. Ja, het zijn verschrikkelijke procedures hier. Ik kan het ook echt niet leuker maken. Maar als ze dus uh, morgen die, uh, de antwoorden op hun vragen hebben... dan kunnen ze morgen besluiten alsnog dat er donderdag gestemd wordt. En dan is die uh, benoeming van uh, Wopke Hoekstra pas eindelijk formeel rond. Twee ouders die in 2021 hun baby levend in een container achterlieten, moeten 15 maanden de cel in. Ook zijn ze volgens de rechter schuldig aan het doden en begraven van een andere baby twee jaar eerder. Jullie hebben een baby vermoord en een andere baby geprobeerd te vermoorden. Rekening houdend met alle omstandigheden in deze zaak. Is de rechtbank dan ook van orde dat de feiten zo ernstig zijn dat een onvoorwaardelijke detentiestraf onvermijdelijk is? De man en de vrouw zijn nu 20, maar waren minderjarig toen ze de ene baby achterlieten en de andere doden. Met het meisje dat in de container werd gevonden, gaat het naar omstandigheden goed. Ze is nu 2,5 en woont in een pleeggezin. En met je 104 jaar kun je nog uit een vliegtuig springen. <applaus> Dorothy! Did we have fun? I think so. <laughs> de Amerikaanse Dorothy heeft het gedaan. Ze is daarmee de oudste skydiver ter wereld. De sprong ging helemaal goed, al moest ze zichzelf wel even wakker houden. Het was Het was een nice, peaceful... Het was trouwens niet voor het eerst dat Dorothy uit een vliegtuig sprong. Toen ze 100 werd, toen deed ze het ook al een keer. Het weer, er trekt regen over. Het waait ook flink, het is een graad of 18. In het noorden blijft het vannacht nat. Morgen droogt het op. Dan een beetje zon en wolken en 18 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is al behoorlijk druk op de weg. Wat opvalt is de A2 van Amsterdam naar Den Bosch. Daar heb je een half uur vertraging tussen Breukelen en Knopend Oude Rijn door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Op de N242, daar rijdt het langzaam van Middenmeer naar Alkmaar... tussen de Ring Alkmaar en Industrieterrein Boekelermeer. Daar moet je rekening houden met 10 minuten extra reistijd. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Zandvoort op zondag.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 Uh, part-time-baan, ja. begrijp ik... die is in die zin een stuk relaxer. Hoewel je nou, niet 24-7. Uh... Nee, ja, ja, ja. In het burgemeesterschap weet je nooit... wat het volgende moment kan gebeuren. Dus ben je altijd alert. Dus let je op dat je, dat je denkt... oh, ik had een heerlijk glas wijn... na het tweede glas denk je... oh, nu moet ik toch maar stoppen, want uh, zometeen pieper. kan de telefoon of de ja. pieper gaan. Ja. Ja. En, uh, ja. Ja. Ja. En, en dan gebeurt het. Ja. Ja. En dan moet je uh, toch alert uh, aanwezig zijn. En ja. Dat ik dat een beetje kan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 vanaf 1994 ben ik eigenlijk een continu bestuurder. Nou, dat is in mijn partij wel bijzonder. Okay. Want die heeft natuurlijk ook pieken en dalen gehad, maar ook dalen. Ja. En toch eh, heb ik altijd het vak kunnen uitoefenen. Eerst als wethouder toen in het college van bestuur van Stedeknoop in Arnhem-Nijmegen. En, en daarna eh, 21 jaar als burgemeester.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 een, ik herinner mij dat er op een gegeven moment een zwerver was in, um, in Laar. Die sliep in een bushokje. En dat werd een landelijk frame via de Telegraaf... Van, dat in zo'n welvarende gemeenschap toch een zwerver uh, was. Hmm. Gewoon, dat was uh, een man met uh, uh, onbegrepen gedrag. Ja, vroeger noemde hij het anders. Met een psychiatrische aandoening.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 En uh, dat moet je dan toch goed te proberen te laten landen. Um, ik denk aan de asielzoekers in uh, Adenhout. Wat toch in één keer een landelijke hype werd en uh, de, waar de media ja, zwaar op Oh, dat vooral, ja. ja, ja, ja, ja, ja daar daar ja, ja. zie je het gebeuren. Ja, ja, ja. ja. Uh, en dan, uh, ja. Dan, je moet wel ook proberen zakelijk te besturen en ja. uh, je doelen te bereiken. Ja.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 Lost in love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 bij MTV opgenomen en T en dat werd meteen een niet. Eric Clapton met het uh, mooie plaat, uh, mooie single Leila uh, Benno. Heel mooi. Heel ja, mooi. lekker het zonnetje in huis uh, vragen, want ja. uh, het zonnetje schijnt lekker hier in Zandvoort. En wij hebben een speciale uh, editie van Zandvoort op zondag. Precies, en dat, uh, nou, de burgemeester uh, van Bloemendaal, dat was uh, 16 uur geleden, was dat Albert Roest. Het is nu Ankie... Uh, uh, Broekers-Knol. Broekers, knol ja, dankjewel. Um, Goed, uh, maar uh, in het interview wat ik met hem had, uh, sprak ik, uh, hadden we het over de Dutch Grand Prix. En ja, de burgemeester zijn natuurlijk, uh, daar was Albert Roest ook bij betrokken als buurtgemeente. En dan wordt er binnen het veiligheidsregio Kennemeland, wordt er dan natuurlijk gesproken over allerlei doemscenario's. En daar praten we nog even over door. Zo'n dus gedachte over een extremist en, en een terrorist...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 Uh, ...treinverbinding ja. met, tussen Zandvoort en Haarlem Amsterdam... één uh, keer wordt verstoord. Dat is uh, zelfs iets waarschijnlijker. Ja, ja. of, uh, uh, of een, uh, een, een, een, een groep activisten die uh, gaat demonstreren... ...en, uh, en de wegen uh, platlegt. Hè. Ja. Het, uh, het, het kan van alles zijn. Uh, en het, of een, of een, een duinbrand. Ja. Dus we hebben ze allemaal in beeld. Uh, ik wil absoluut niet uitlichten dat één groter wordt gemaakt dan de ander... Ja.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 de brede bevolking in de gaten heeft wat daar is gebeurd. Toen ik kwam, waren er 172 feesten op het strand van Bloemendaal. Uh, dat waren evenementen uh, die allerlei doelgroepen aantrokken. Dus eigenlijk was het uh, het feestbeach van Amsterdam. Hmm. En met alle uh, risico's van dien. Want ik, de eerste verhandeling die ik in de driehoek had... dat is dus... Uh, uh, de, de, de, waarbij justitie, politie en burgemeester elkaar ontmoeten... om over de vraagstukken in zo'n gemeente te spreken... Uh, werd me eigenlijk wel behoorlijk de les gelezen. Uh, werd er eigenlijk wel, werd me eigenlijk wel heel erg duidelijk gemaakt... dat ik uh, op een vulkaan leefde uh, waar echt iets moest gebeuren. En die vulkaan was dat mijn voorganger Ben Snijders uh, een bestuursrapportage had laten opstellen wie allemaal op de strand kwamen. Oké. Okay. En dat was uh, bij die evenementen die avond aan avond plaatsvonden. En waar vijf, tussen de vijf en vijftienduizend man per avond was. Uh, dat daar ook de proze van Amsterdam uh, was neergestreken. Dus uh, uh, strandtenten hadden VIP-lounges. En in die VIP-lounges uh, ja, kwamen uh, lieden die zich graag lieten verteren. Uh, hun uh, zwarte geld uh, lieten uh, stromen, uh, um, zich omringden met, uh, uh, met uh, dames van een. Uh, uh, uh, lichte Zeden. Uh, van Lichte Zeden. En dus uh, de show off van de Penose van Amsterdam vond plaats op het, uh, op het strand van uh, Bloemendaal. En dat kon gemakkelijk uh, gepaard gaan in de toekomst met afrekeningen.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 echt uh, uh, ongelukken hebben kunnen gebeuren. Um, nou ja, het was duidelijk. Daar moest op uh, worden uh, ingegrepen. Ja, inderdaad, uh, zeker uh, moest er op uh, ingegrepen worden, want uh, maar ik ja, uh, ik jou hij vertelt van dat... 172 feesten, hè?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 En daarna weer december Kom nou van dat balkon runt Ik ga niet bloot in de zon. Punt. Nou dan neem je mijn badpak net gekocht bij de zee Maar leuke slippers erbij Kom we zoeken een duinpan Ja ik zie me al staan in die duinpan In jouw nieuwe badpak En jij met die opblaas banaan Scheidluis Oh ja Nou dan blijf je toch Thuis Dat is nou net Wat ik wil Tussen onze het is met jou gewoon altijd hetzelfde lied. Wat ik wil, wil ik wel. Wat jij wilt, wil ik niet. Nou, dan gaan we toch niet op een handdoek. Dan Mooi. gaan we toch naar zo'n leuke hippotend met palmboom. En gevulde, hoe heet het die dingen nou? Blinis. Nee, hoe heet het nou? Uh, blinis. Blinis, zijn blinnies? Ja, dat zijn pannenkoekjes die moet je dan vullen. Uh. Dat is heel erg in op het ogenblik. Mm. Of kwartels op een bedje van iets. Op een bedje van iets? Ja, iets. Iets op een bedje van iets. Oh, ik was zelf naar bed. Ja, Hou er nou eens mee, mee op. Zia, Nou, beter dan uh, een boterham uh, met kaas. Lekker zebra tartaar met de zon op je kop. Ik knap er nu al van af. En nee, de knapje van op. Niet waar. Wel waar. Steek hem maar in je naad.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 Weer, een biertje tegen de nados. Je aan te van gisteren. Toen ik uiteindelijk ook maar weer mee ben gegaan naar de stomme café. Helden sokken en naar het eerst naar de zee proberen te lokken met mijn opblaasbanaan. Oké. Okay.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 Dat hebben we vastgelegd in het bestemmingsplan. Vervolgens uh, een hele reeks uh, rechtszaken uh, afgelopen. We hebben uh, ook wel uh, een aantal bieboponderzoeken onderzoeken gedaan. Naar geldstromen op het strand. Oh ja. Ja, ja, ja. Um, er zaten verdienmodellen in die, uh, ja, die, die, die, die het licht niet kunnen velen. Kijk, je kunt kaarten verkopen.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 Uh, was dat beëindigd. Dan hadden ze drie jaar geen handel gehad. Hè? Precies, dus failliet. Dus uh, die, uh, die hebben uh, uh, jongens hebben goed begrepen... dat uh, dit, dit, dit echt wel een welkome ontwikkeling was. Ja. Nou, en nu ziet het er fantastisch uh, uit. Het is erg natuurlijk een ramp geweest. Dat doemedeel uh, is uh, afgebrand ja. in het uh, voorjaar. Uh, maar daar komt er weer een prachtige tent voor uh, terug. Daar ben ik van overtuigd. Uitvoering van de singer van Shilai, The Glamorous Life. Dat allemaal bij Stanford op zondag, ondertussen bij de buren. Ja, ja. En de buren zijn ditmaal Bloemendaal aan zee en Bloemendaal.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 100 jaar scoutinggroep. Ja. Over de duinen gesproken. dus ja. uh, Ook een club die diep in de duinen zit. En, uh, Ik denk dat uh, heel veel bloemendaals ook weer geen idee hebben... welk wereld daarachter zit. Ja, ja. We ja. hebben het uh, scoutingterrein Naalderveld in ja. Adenhout. Er ja. komen duizenden scouts ieder jaar om af. Die landen in het station Adenhout-Heemstede ja. of Heemstede-Adenhout... wandelen dan uh, vervolgens naar dat uh, terrein... wat uh, vele hectares groot is. Mm. En, uh, en hebben daar uh, de, de weken van hun leven. Ja. Dat is, een, uh, is fantastisch. Maar we hebben er nog meer. Hè? We hebben er zit ook eentje in Bloemendaal. Ja. Er eentje eentje uh, bij Kraantje Lek. En, uh, ja, dat zijn hele veilige gemeenschappen voor uh, kinderen om op te groeien. Zeker. Uh, 75 jaar Oppenlucht Theater ja, Capreren. Ja. Dat was... Uh, een, afgelopen zaterdag ja. was ik bij bluff. Ja, ja, ja, ja. Ja, dan word je toch wat ouder en je zag ook wel aardig wat publiek van mijn leeftijd eromheen ja, ja, zitten. Dus ja, ja. Ik, heb, uh, ik heb bijzondere noten. Ik vind het ook een fantastische instelling. Uh, dat, uh, Heel bijzonder theater. Ja, eigenlijk. Dat is het mooiste openluchttheater van Nederland. Ja. Dat ja. is echt waar. Dat kan ik zonder uh, uh, dat ik overdrijf uh, ja. dat zeggen.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 van het gesprek wat ik had met Albert Roest. Ja, ik, ik heb dat allemaal mee mogen maken. Ja, ja. Je, je hebt het, allemaal... het allemaal van dichtbij. Ik heb het allemaal van dichtbij mee mogen elke dag. Uh, en uh, überhaupt het hele Rijnwaterpark... is ook weer een fascinerend bedrijf. Want daar wordt toch het water gewonnen... op het moment dat het uh, nodig is. Uh, de droogte is in ons land. Uh, als een, als een locatie voor uh, het IJsselmeer... waar normaal gesproken het water vandaan komt... Mm. En in de duinen wordt gezuiverd en uh, vervolgens uh, door ons gedronken. Ja. Maar ook dat, die wereld uh, een beetje bekijken. Van, het is niet vanzelfsprekend dat er helder uh, water uit onze kraan komt. Zeker niet, zeker niet. Um, Albert, we komen aan het eind van ons uh, gesprek. Nu al, uh, nu uh, al. Ja, ja, ja. <laughs>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 om uh, de voetangers en de klemmen die daarin uh, zitten... Uh, gewoon met haar te delen. Ja. En ze kan mij elke dag bellen. Ik heb uh, heel nauw contact uh, altijd onderhouden... met mijn opvolger uh, in uh, Laren, Nanning Mol. En Nanning belt ze echt met groot regelmaat. God, hoe zit dit in elkaar? Wat is de geschiedenis en de achtergrond daarvan? En ja, dat kan ik uh, Ankie alleen maar uh, aanbieden. Ja. En, en ook adviseren van... Uh,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 pittoreske stadhuis, middeleeuwse uh, stadhuis. En, uh, dus ik vroeg van, Goh, hoe, uh, hoe zijn jullie hier terechtgekomen? Hij en zijn partner. En uh, zij huurden bij Hendrik de Keizer, de erfgoedvereniging. En uh, toen zijn we ze op de web website gaan kijken. En uh, daar dook in, op enig moment een uh, pand op in, uh, in Schoonhoven. En dat leek ons heel erg leuk. Nou ja, en...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 Zeker bij peacefulradio.info. Daar vind je dus uh, de podcast nee. van uh, dit interview... wat jij afgelopen woensdag trouwens had met uh, deze burgemeester. Elbert Roest. Ja. Dankjewel, uh, Benno. Ja, ja, ja. ook bedankt, Rob, dat je op je vrije zondag naar de studio yes. wilt komen. Wij gaan nog even genieten van het mooie weer. Een mooie ja. zondagnamiddag. En we zeggen tot zaterdag, hè? dan zijn we er weer. Ja, precies. Tot dan. Hoi, hoi. Dag.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 Dit is Bianca Damink van de ANWB. De avondspits verloopt zoals gebruikelijk op dinsdag behoorlijk druk. Dit zijn de files met de meeste vertraging. De A2 Amsterdam richting Utrecht tussen Amsterdam...